85, 87, 5. De kabel. Maastricht 3, 5. allemaal. Het is woensdagavond 13 oktober 2011. Jazz Generaal eh, begint aan zijn 16e editie. Um, de week is weer er midden, zeg ik altijd. En wat voor een week was het op jazzgebied? Twee grootheden hebben ons verlaten. één presentatrice, uh, Meta de Vries. Ja, we we hebben er op Facebook al een beetje uh, ja, aan gedacht. Mm -hmm. En uh, ja, het is toch een grootheid. Iemand die uh, mij samen met Willem Duis vroeger in de jaren vanaf de jaren zeventig toch gevormd heeft. Uh, met programma's als Easy Listening. En daarnaast een zeer amabel mens. Met een stem. Ja, ja, ik heb uh, ooit de eer gehad haar te mogen ontmoeten. Hmm. Uh, hier in mijn streek mm -hmm. dat nog. Dat was volgens mij de avond. Dat is wel grappig, inderdaad, Facebook, hè, het sociale medium. Ja. waar iedereen elkaar treft. En uh, dan lees ik inderdaad op jouw Facebook dat in de Max en Kamstra, in die tijd dat je er s'avonds stroof in. In de proloog van haar uh, uh, uh, uh, bezoek aan Marx en Kamstra mocht ik haar treffen. Oké, okay. ja. dat was op professioneel gebied. Nee nee, hebben... nee, nee, nee, nee, want je ja, had het gekund inderdaad. Ik heb natuurlijk wel uh, alles willen weten over de voice-over wereld. Waar ze natuurlijk ja, ja. ook vreselijk bekend was. Maar, ja. uh, absoluut en ja, ja, heel erg. Down-to-earth, lief aardige, ja. Ja, lieve, aardige vrouw en ook nog eens een vakvrouw op haar gebied. Absoluut. En echt een, een radiomens. Ja. Uh, ja. En de andere uh, grootheid is Piet Noordek, die uh, ons ontvallen is op 79-jarige leeftijd. Uh, daar sta ik volgende week uh, wat meer bij stil. De playlist was al ingeleverd voor deze week bij Theo, dus daar wilde ik... Had ik, ik had ook geen tijd meer om aan te passen, maar volgende week draai ik een aantal nummers van uh, Piet Noordek. Dat is aardig. Ja, nou, de man verdient dit gewoon. Dus ja, het... een van de beste saxfonisten, al saxfonisten die Nederland ooit gehad heeft. En ook zo'n aimabel mens. Hè? Ja, een geweldige man. Ja. geweldig. Maar we gaan van start met Jazz um, Tournee-Generaal. Het eerste nummer is vandaag uh, Red Rodney. Wie was ook alweer Red Rodney? Mensen die de film Bird hebben gezien of de levenswandel van Charlie Parker hebben gekend, weten dat Red Rodney de vervanger was van Miles Davis. Toen Miles Davis op zichzelf begon en wegging uit het Charlie Parker-beintje, uh, was Red Rodney zijn vervanger. En Red Rod Red Rodney <laughs> was een, uh, een man met rood haar, vandaar zijn, zijn bijnaam. Hij was een blanke man, maar hij moest dus ook mee uh, met, met Charlie Parker naar het zuiden van de Verenigde Staten. Het zou dus ook net zo goed Rod Rodney kunnen zijn. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Rod Redneck. Niet lachen zo. 20 euro, denk ik eraan. <laughs> en in het gast. zuiden van de Verenigde Staten moesten ze natuurlijk ja, we gaan gewoon verder, want het is verdomme het is een jazzprogramma. Ja, moesten ze vaak optreden in volledig zwarte clubs waar Red Rodney toch waar erg raar tegen hem aangekeken werd, omdat hij blank was. En toen heeft Charlie Parker hem op het affiche gezet als Albino Red <laughs> <Mooi>. <laughs> en heeft hem zelf een keer verplicht om de blues te moeten zingen en Red Rodney kon waanzinnig trompet spelen maar absoluut niet zingen nee. en had ook helemaal niet zo'n mooie zwarte uh, ste donkere stem of zo helemaal niet uh -huh. dus uh, dat was uh, hilarisch we gaan uh, naar een opname luisteren uit 1955 uh, Rhythm in a Riff een compositie van Billy Eckstein I get lift, but I would do bop do bop to do bop to do ba anything to make it swing. I love the muted job tone, blend with the mellow saxophone, but I would do bop cha do bop to do bop to do ba what a lot of kicks it brings, and when that rhythm's in ya, the blues don't have a chance. Find a groove for when you make you never think about romance. Jump-jump the rhythm with the riff, any kind of music gets a lift, but I would do bop to do bop to do bop to do ba anything to make it swing when that rhythm's in ya, the blues don't have a chance. Find a groove when ya make you never think about romance. Do do do that, do do do do do do do that, do do do do do Lekker begin van deze jazz tournee in generaal de Red Rodney Quintet met Iris Sullivan op de North die op de rest van de LP, zo ook nog trompet speelt, is een van de weinige jazzmuzikanten die ik ken die alle twee vaak deed, heeft met Roland Kirk, Rashan Roland Kirk een LP gemaakt. Um, was ja, ik nou die man met die twee saksen in zijn... Drie, drie soms. Drie drie soms. soms en dan nog wat fluitjes en rammelaagjes. Daar gaan we ook nog wel eens een keer van. Een slaving, ja. ja. Mm -hmm. Dit nummertje Rhythm and a Riff was afkomstig van de uh, LP Modern Music from Chicago uit 1955. En werd speciaal voor jullie gedigitaliseerd. Um, we gaan uh, uh, verder met um, wat verstilling. Gil Evans, en uh, La Nevada. Een van de mooiste nummers van het uh, Gil mm -hmm. Evans Orchestra, wat hij ooit heeft opgenomen, um, komt van het uh, album Great Jazz standards uit 1959, met een geweldige Alvin Jones op drums, altijd weer Alvin Jones. En een hele jonge Steve Lacey op Al sax, En de zwaar ondergewaardeerde trompetist Johnny Coles heeft zo'n een feature in La Nevada. Heerlijk, Gil Evans. Ik kan er niet. Uh, uh, ja, ik kan het niet vaak genoeg horen. Ik vind het zo ongelooflijk knap en goed. En een totaal andere muziek, mm. in 1959. Je, je, ik vind, je, je merkt en, en, en voelt ook wel een beetje dat, uh, dat, dat Gil Evans en Miles Davis al na elkaar toe in het groeien zijn, mm. uh, Om uh, ja kind of blue, dat, dat daar heeft Gil Evans natuurlijk toch ook wel wat mee te maken gehad. In die zin dat hij uh, Miles daartoe beïnvloed heeft. En, uh, de spannende ja. kruisbestuiving. Hè? Ja, vind ik, wel, vind ik wel. Ik vind het heel aparte muziek en verschrikkelijk mooi. Uh, er zal al een drumsolo in die ik zo graag zo kan pruimen. Ik heb een hekel aan drumsolos, dus dat heb ik al eens een keer verteld. Hè. Dus, dus, dus de, het, het, het feit dat Chad eigenlijk de drummer nooit zag zitten, dat snap jij wel? Ik kan me dat wel iets bij voorstellen. Ja, ja. Maar die had er ook niks mee, nee, nee, nee, nee, die ook, uh, nee, die hoefde zich nooit te manifesteren die, in zijn uh, nee, concerten. Nee. Dat duurde vijf minuten en dan moest hij weg. Ja. <laughs> maar tot zover de hiërarchieën van de jazz. Ja, jazzen. precies. Chad had wel heel veel met bassisten. hein van der Geijn bijvoorbeeld. Een ja, ja. fantastische bassist. Ja, ja. Uh, maar goed, laten we niet... Uh, we, la we gaan door met het volgende nummer. Art Pepper. Uh, ja, Chad Baker en Art Pepper. Ze hebben samen opnames gemaakt. We samen... Meedogenloze junks, uh, allebei aan de heroïne uh, eigenlijk ten onder gegaan. Uh, en dat waren alle twee Playboys in het begin van hun carrière. Ze werden echt uh, uh, uh, gefotografeerd en die foto's die werden ook nog tien jaar later op hun hoeze uh, afgebeeld, omdat ze er toen al niet meer uitzagen. Mm -hmm. Maar uh, omdat het van die mooie jongens waren. En Art Pepper was uh, ook zo'n jazzmuzikant, een, uh, een alt saxofonist, een hele goede alt saxofonist. En uh, ik kwam dit nummer tegen uh, toen ik weer eens een cd opzette uh, van een box. Uh, in 1989 is er een, uh, een box met uh, maar liefst 16 cd's uh, uitgekomen. The Complete Galaxy Recordings. En daarvan laat ik jullie horen Long Ago and Far Away. vreselijk knap en vreselijk mooi Art Pepper Long Ago and Far Away, um, Bud Shank is een aparte uh, saxofonist in die zin um, is natuurlijk een beetje kwam een beetje dezelfde ook als Art Pepper en Chad Baker, uh, um, ja Bud Shank en Stan Getz ook wel uh, West Coast uh, jongens en um, Bud Shank die zag in de jaren 60, mid jaren 60, Stan miljoenen maar dan ook echt miljoenen LP's verkopen in die Bossanova-rage. Mm. En dacht, dan moet er voor mij ook een manier te vinden zijn om uh, ja, ook eens een paar uh, succesvolle LP's te maken. Uh, maar ja, ik kon natuurlijk niet uh, ook Bossanova gaan, uh, gaan doen. Want ja, zijn spel leek al een beetje op, die van, uh, op dat van Stan Getz. Toen uh, dacht een slimme producer, weet je, we gaan wat popnummertjes, uh, wat, wat, wat hitjes. Die gaan we met gewoon met een goede bezetting en dan gaan we daar een beetje commerciële LP's van maken. En... Uh, ja, is goed. Uh, Dag Bud Shank. Dan vraag ik Chad Baker erbij en dan gaan we dat gewoon doen. En uh, een grote hit uit die tijd was uh, What the World Needs Now is Love, Sweet Love van uh, David en Bud Backrack. En dat is afkomstig van de LP California Dreaming uit 1966. Dus jullie luisteren nu naar Bud Shank. Mm. Zoet en kitscherig uh, het ook uh, gearrangeerd is hier. Uh, ik vind het toch lekker. En het, het is heel gedateerd, echt 1966. En het is geen wonder dat de liedjes van Bird Back Rack uh, nog steeds uh, heel graag en heel vaak gespeeld worden. Want ze hebben prachtige melodische wendingen. En uh, ja, kloppen. Ze zitten lekker ingewikkeld in elkaar, en toch. Het is veel good music. Veel good music. En het ligt uh, ja toch makkelijk in het gehoor, in het gehoor ondanks een uh, best wel ingewikkelde structuur, mm -hmm. lijkt mij. Mm, maar vreemd ik... inderdaad om Chat even zo te horen, ik, ken, ik, ik kende deze opname niet. Nee, op de hele LP mag Chat volgens mij één keer een heel klein piepklein niemendalletje nie van een solo spelen. Echt? En voor de rest is het alles voor Bud en mag hij een beetje meespelen, daar ja. zal hij wel 50 dollar voor gekregen hij al, hebben. Hij zal, ik wou net zeggen, genoeg waarschijnlijk om weer een week vooruit te kunnen met zijn verslaving. Ja, ik misschien ja, zoiets, in elk geval uh, genoeg voor een uh, next shot. Ja. Um, en als je hier en daar een tikje hoort bij de volgende opnames, dan kan dat omdat het allemaal rechtstreeks van vinyl afkomt. Zo ook met de volgende plaat van de debuut LP Black Talk uit 1970. En dan heb ik het over Charles Erland, de grote Hammond-organist. Komt het volgende nummer, The Mighty Burner. En dat is ook eigenlijk naar de hand altijd zijn bijnaam geworden. The Mighty Burner. Dat is een grote, stevige man die Van wanten wist, die de juiste toetsen wel wist... in te duwen op zijn Hammond B3. Oh, ik wou <laughs> zeggen, we gaan het over een relationele sfeer hebben, maar... Nee, nee, nee, nee, nee. Dan kom uit bij de B3. Zitten, we zitten, ja, bij de B3. Dat ik is ken nog even. genoeg vrouwen die B3 heten, hoor. Ja, echt wel? Ah, oh, zeker. Ja, B3. Ja, dat is een moderne naam, ja. Ja, ja. Er is weer een b 3 geboren. Ja, ja, ja. ja. Even de toets van B3. Nou, laat maar. Virgil Jones op trompet. Houston Person op de Melvin Sparks op gitaar. Goede gitarist. Idris Mohammed op drums. En Buddy Caldwell op piano. En Charles Erland op Hammond B3. Luister naar de Mighty Burner. Haha, Charles Erland. Live zal het ongetwijfeld een half uur geduurd hebben, dit nummer. Maar um, dit was lekker kort, compact, maar heerlijk swingend. En waar ik toen straks zei dat Buddy wel piano speelde, dat moet natuurlijk percussie zijn. Ja, in een 2 voor 12 uitzending was je dat te laat voor. Nee, ja, het is ook zo. Aan de telefoon stond rood gloeien. Ik had ja, geen zin om even maar, op te nemen. Het is rechtgezet. Ja, we hebben het bij deze rechtgezet. Het wordt tijd voor Charlie Parker. Gewoon Charlie Parker, 1952, met Kim. Wow. volledig terecht dat Charlie Parker weer een keertje langskomt... in Jazz Tournee general dunkt mij... Uh, met een waanzinnige drumsolo van Max Roach. Um, het volgende nummer, dat is, um, daar hoort een klein verhaaltje bij... en ik hou af en toe wel van een verhaaltje. Uh, we hebben in Maastricht... Ooit mm -hmm. enorm een, mm -hmm. <laughs> een, een enorme jazz... Een enorme jazzlief hebben gehad. En dat was Rob Knols. Rob Knols, daar heb ik goede herinneringen aan... die... Uh, uh, was penningmeester van de stichting Jazz Maastricht in de jaren tachtig... toen ik daar als vrijwilliger ging werken. En de man zorgde altijd voor een hele goed gevulde kas voor de stichting... Uh, via allerlei manieren. Volledig legale manieren trouwens, oh, overigens. Ja, ik meen niet. enig, enig cynisme te, te, te nee, horen. Nee, nee, nee, absoluut niet. Dat was allemaal heel netjes. Okay. Uh, maar uh, de man had, ga, had de gave om ons toch ieder jaar... echt werkelijk tienduizenden guldens uh, te laten besteden aan geweldige concerten. Uh, en dat hij een jazzliefhebber was, dat bleek toen hij uh, overleden was. En ik via jou, Theo, een aantal 10 inches cadeau heb gekregen. Dus ik mag ik ben... nog een deel uitmaken van jouw verhaal. Ja, die jij ook weer cadeau hebt gekregen van zijn weduwe. Ja, ja, ja, ja, ik werkte toen in die tijd voor Radio Limburg. En uh, daar kwam dus inderdaad de melding binnen dat er wat platen af te halen waren. Oh. En ik had eigenlijk... ...voor maar 20% het besef wat ik aan goud naar binnen mocht halen. Ja, dat was, dat, en dat is het zeker, um, een, een, zoals ik zei, een hoop ten-inches. Dat zijn die, die, die wat kleinere LP'tjes, um, die toen heel erg populair waren in het begin van de jaren 50. Mm. En het volgende nummer is afkomstig uit de nalatenschap van Rob Knols. Uh, het Dave Pell octet... Um, Dave Pell uh, is een... Wat speelt hij? Tenorsax, ja Was een tenorsaxfenist. Vrij onbekend gebleven. Heeft daarna nog wel wat greasy platen gemaakt. Met een zangkoortje ook. Beetje James Last-achtige dingen. Mm -hmm. Maar uh, begonnen als een, een, een hele serieuze jazzmuzikant. Um, bracht een, een, een EP'tje. Of, of hoe heet zo'n ding? Zo'n 10 inch uit. En, mm -hmm, uh, mm -hmm. uh, en dat heette de Irving Berlin Gallery. En dan, daar, daarop staan nou niet de meest bekende... Irving Berlin composities. Maar er wat meer... De, de wat onbekendere. En dat er toch hele goede plaatjes tussen zaten. blijkt uit deze opname. Better luck next time. Van Shorty Rogers en Wes Hansel hoorde je Dave Pell-octet met Better Luck Next Time. Lekker knisperend en krakend omdat het afkomstig is uh, van een LP'tje. Uit 1954. En dan mag er ook wel een tikje en een stofje op zitten. Heel de... legitiem, John. Heel legitiem. Ja. Um, het volgende is Melody Gardot, Een van mijn. Uh, ja, van de, van de laatste jaren in elk geval. Uh, uh, ontdekkingen. Uh, op zon... Ik heb haar niet ontdekt. Dat kan ik allemaal ontzeggen. Is het ook dat een haagmeisje? Nee, het is geen zuchtmeisje. Oh, maar zuchtmeisje. Ze, heeft, ze heeft geen vocaal bereik. waar la uh, Sarah Vaughan of Alfred Gerald Alles behalve. Mm -hmm. Melody Gado uh, um, is eigenlijk beroemder geworden. door. Uh, vreselijke ongeluk. Ik heb dat wel eens verteld. Ze heeft een oh, auto-ongeluk gekregen okay. ja, en ja, ja. moest ja. als een soort... Uh, uh, Kon geen zonlicht verdragen en zo geloof ik. Kan geen ik, ik zonlicht meer ja, verdragen. Ja. Moet ja. teruglopen uh, en als een soort therapie. Ja. Uh, omdat ze erg van muziek hield, heeft ze toen de bedroom sessions uitgebracht en dat was haar eerste LP'tje. En dat had niks met uh, um, uh, uh, liefdesliedjes of zo te maken, maar gewoon... Pure werkelijkheid. Puur, pure werkelijkheid. Ze lag zwaar gehandicapt op bed en ja. moest recoveren. En deed dat door middel van muziek. En dat heeft heel goed uitgepakt, want in 2009 kwam uh, haar schitterende LP uit. My One and Only Thrill. En daarvan gaan jullie luisteren naar Les Etoiles. MUZIEK Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, les étoiles. dites-moi étoiles, qui vous regardera? La do, la do, la do. Volato, lato, lato, radam, pam, pitato, lam, belado, radam. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais. dites-moi, étoiles, qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi, étoiles, qui vous donnera la mort? lotto lotto rodam la do, la, do, ro, do, la, do. Tu rotam b'tita t'o les étoiles En haar rollende erg verraadt absoluut haar afkomst, want uh, haar. De grootmoeder kwam uit Rusland en die sprak altijd met een heel erg rollende R-dialect. Oh uh, en vandaar kon ze, volgens mij heeft ze dat kind gewoon, uh, heeft ze zich dat aangeleerd, omdat ze voornamelijk door haar oma uh, is opgevoed geworden. Oké, okay, ja, dat had ik inderdaad niet kunnen achterhalen. Ik wil al bijna zeggen, ik vind het een beter volkslied voor de Fransen als dat nummer wat ze hebben. Ja, <laughs> maar ze is dus, ze heeft Russische voorouders. Ze heeft Russische voorouders, okay. maar ze komt gewoon uit Amerika, dacht ik. Of Canada, maar ik dacht. Ik ja. weet het niet zeker. Ik, ik, volgens mij gewoon Amerika. Ja, ja. Maar um, ja, Melody Gadeau. Check dat album uit. My One and Only Thrill. Heel erg de moeite waard. Uh, twee giganten op oh. de noord Coleman Hawkins en Ben Webster. Samen één nummer. Zo, dat noemen we nog eens een cadeautje. Want het klinkt ook nog eens hartstikke goed. Van het FURF-album uit 1957. Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. Gaan jullie luisteren naar La Rosita. kitchen nummer, maar wel heel erg lekker. Door twee van die uh, giganten op de Noorsax. Coleman Hawkins en Ben Webster. En je hoorde Ray Brown op bas, Herb Ellis op gitaar en Oscar Peterson op piano en Elvin Stoller op drums. En dan wordt het tijd voor een andere grootheid op het Hammond Orgel. Jimmy McGriff. <laughs> er is geen man komen aan die het jazz van een zin. Ja, aan te raken. Ja, ja, ja, ja. Er moeten toch altijd wel een paar plaatjes uh, van tussen van die, uh, van die gozers. Uh, op Hammond B3, Jimmy McGriff. Um, van een LP uit 1972, maar liefst. Let's Stay Together uh, heet die LP. En um, ja, jullie gaan gewoon luisteren naar Funk uit de early 70s. Het nummer heet Tiggy. <coughs> Thank <laughs> you. De lekkere vieze tikjes van Jimmy McGriff op zijn Hammond B3. Um, met het nummer. Tiki. <laughs> um, we zijn toe aan het laatste nummer van het eerste uur van Jazz Tourneet Generaal. En dat gaan we niet helemaal redden tot aan het nieuws. Maar tot aan het nieuws gaan jullie in elk geval luisteren naar Eddie Lockjaw Davis met Gigi. Thank you. Goedenavond, dit is het Novum Nieuws, ik ben Theo. Van